de Noordzee, iedereen heel goed bekend. Wocht volk een heldenstrijd, dat was waarlijk ongekend. Maar waar is die geest gebleven, waar is het gezond ter stand? Wordt tijd dat zij ontwaakt, bevrijd ons lieve vaderland. Geuze geest ontwaakt, laat de strijd strijdgeest herleven. We hebben lang genoeg, genoeg gezwegen, onze maatschappij is lang. Laai en rot, ik doe niet meer mee, val kapot. Die decht tussen tijden. door een opwers leefden we vrij. Al moesten ze zelf lijden, ze vochten voor jou en mij. Nu met onze Nederlandse sentimenten het land wordt geregeerd. Door zichzelf verrijken de regenten langzaam wordt geruïneerd. Geuze geest ontwaakt, laat de strijdgeest herleven. We hebben lang genoeg, genoeg gezwegen. Onze maatschappij is laf, lui en rot. Ik doe niet meer mee. Val kapot! Zij zouden. Het wel weten, met die kliek uit Den Haag. Zij zouden het volk verlossen van deze decadente plaag. Journalistiek, politiek, het kapitaal, egoïstische koude kak. Onze zelfbenoemde liefde krijgt dan van onderuit de zak. Keuze geest ontwaak, laat de strijd geest herleven. We hebben lang genoeg, genoeg. Dus wegen onze maatschappij is laf. Leuil en Ik doe niet meer mee Van kapot